Shabbat shalom. Het is goed om weer buiten te zijn. En vanmorgen wil ik met u hebben over intimiteit met God. En wel de heel speciale manier hoe God dat brengt. Ik wil u meenemen in de eerste plaats naar Exodus 20. Waar de preek gaat vanmorgen over 1 Johannes, de eerste brief van Johannes. En Exodus 20 is voor u allen bekend als het schriftgedeelte waar... God zich presenteert en waar hij de hele Torah wil geven aan zijn volk Israël. Ik wil u meenemen naar het uh, 18e vers. Dat is een uh, tafereel wat een beetje angstwekkend is. Ik lees u voor. Heel het volk was getuige van donderslagen en lichtflitsen. Het schallen van de ramshoren en de rook die uit de berg kwam. En bij die aanblik deinsden ze achteruit, en ze bleven op grote afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreek u met ons, wij zullen naar u luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, want dan sterven we. Maar Mozes antwoordde, wees niet bang. God is gekomen om u op de proef te stellen en u met ons zag voor hem te vervullen, zodat u niet meer zondigt. En met name dit laatste tekstgedeelte... Daar komt Johannes in zijn brief op terug. Ik neem u mee naar die brief van Johannes. De eerste brief van Johannes, daar staat eigenlijk ditzelfde in het tweede hoofdstuk. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Maar om een beetje een totaalbeeld te krijgen van de eerste brief van Johannes, wil ik u meenemen in een bloemlezing van deze eerste brief. Zo'n bloemlezing is altijd subjectief, dus u zou met mij heus een andere bloemlezing kunnen nemen. Maar het is maar om een totaal blik op deze brief te krijgen. Ik lees u voor vanaf het vijfde vers van het eerste hoofdstuk. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen. En wat wij u verkondigen, God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn... Terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Yeshua, Zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Blijden we onze zonde, dan zal Hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, dan maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger bij de Vader, Yeshua de Messias, de rechtvaardige. Hij is het, die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Dat wij God kennen, weten we, doordat we ons aan zijn geboden houden. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. In wie zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden. Hierdoor weten we, dat we in hem, zijn, in hem zijn. Wie zegt, in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Yeshua te treden. We maken een sprong, we gaan naar het vijftiende vers. Heb de wereld en wat in de wereld is, niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het laatste uur is aangebroken, u hebt gehoord, dat de antichrist zal komen. Nu treden er al veel antichristen op, en daardoor weten we, dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn, maar het moest aan het licht komen, dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dit. Vers 28, Blijf dus in hem kinderen, dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig is, die rechtvaardig leeft, uit God geboren is. We gaan naar 3 vers 5, u weet dat Yeshua verschenen is om de zonde weg te nemen. Er is in hem geen zonde. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nog nooit gezien en kent hem niet. Kinderen, laat niemand u misleiden. Wie rechtvaardig leeft, is een rechtvaardige, zoals ook Yeshua rechtvaardig is. En wie zondigt, komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel te niet te doen. Wie uit God geboren is, zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kan zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan is te zien wie de kinderen van God en wie de kinderen van de duivel zijn. Wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet lief heeft. Dit is immers wat wij u vanaf het begin hebben horen verkondigen, dat we elkaar moeten lief hebben en niet moeten doen als in die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broeder doodsloeg. Ga naar vers 23, dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van de zoon, van zijn zoon, Yeshua de Messias, en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen. Wie zich aan zijn geboden houdt, blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de geest, die hij ons heeft gegeven. We gaan naar 4 vers 9, en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft ons zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God lief hebben, God lief hebben gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. We gaan naar hoofdstuk 5, het derde vers. Want God lief hebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last. Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. We gaan naar het tiende vers. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Ik moet eigenlijk even naar het negende vers terug. Als we het getuigenis van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, dat zoveel te meer gezag heeft. ...want het is het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt hem tot leugenaar. Omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis van God... ...dat God over zijn Zoon gegeven heeft. Dit getuigenis luidt... ...God heeft ons evig leven geschonken... ...en dat leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft... Heeft het leven niet. Dit alles schrijf ik u, omdat u moet weten, dat u eeuwig leven heeft. U, die in de naam van de Zoon van God gelooft. Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid, dat Hij naar ons luistert, als we Hem iets vragen, dat in overeenstemming is met zijn wil. En, omdat we weten, dat Hij naar ons luistert, wat we Hem ook vragen... Weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem gevraagd hebben? Als iemand zijn broer of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood leidt, moet hij voor hem of voor haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die wel tot de dood leidt. En in dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. Alle kwaad is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood. Wij weten dat iemand die uit God geboren is, niet zondigt. De zoon die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Tot zover de schriftlezing. Als u dit schriftgedeelte hoort... En u stelt zich voor dat de voorganger van deze ochtend dit voor het eerst tegen u vertelt. Stel dus voor, Johannes, die had deze brief nog niet geschreven. U kende het hele bestaan van de brief van Johannes niet. En vanmorgen staat Johannes hier voor u en die vertelt dat u voor het eerst. Wat zou u dan niet denken? Zou u het met hem eens zijn? Want het zijn nogal wat one-liners die deze man ons vanmorgen vertelt. Als je wederom geboren bent, dan zondig je niet meer. Ik dacht dat ik het in mijn bloemlezing niet gelezen had, maar wat hij niet al van de gemeente vertelt, diegenen die weg zijn gegaan, die waren niet in hem, maar wij zijn in hem. Iedereen die een preek doet. Die moet zich er terdegen van bewust zijn hoe die communiceert. Hoe breng ik mijn boodschap over? Hoe is het helder? En is bij deze Johannes de boodschap helder? Als je de Bijbel leest en het liefst graag een heel boek achter elkaar want dan begrijp je het allerbeste wat de intentie is van de schrijver, moet je altijd op zoek gaan naar de vraag, wat is eigenlijk de bedoeling van deze man? Wat is de bedoeling, wat wil God eigenlijk door deze persoon aan mij zeggen? En als je nou de brief leest van Johannes, of je hoort deze man voor het eerst spreken, Hoe komt dan deze communicatie over? Je kunt je eigenlijk de vraag stellen. Wat is eigenlijk het probleem? Wat is eigenlijk het probleem? Waar zit de emotie van deze man? Is dat een bezield spreker? Of vertelt hij eigenlijk maar dingen die veel te hoog zijn voor ons? Zo hoog dat je er helemaal niet bij kan. Er is eigenlijk wel eens van Johannes gezegd. dat men hem verdenkt van zulke hoge gedachten, dat het eigenlijk doet denken aan New Age. Zo hoog, je kunt er niet bij. Het heeft weinig, niks meer te maken met de wereld van vandaag waarin we leven. Maar is dat zo? Het is misschien wel zo dat, als iemand een verhaal gaat vertellen, als iemand een preek houdt, dat het altijd een voorgeschiedenis heeft. Zo is het met Johannes ook. Hij begint zijn hele preek, hij begint zijn hele brief, zijn hele verhaal begint hij met wat van te beginnen was. En meteen maakt hij eigenlijk zijn hele doel bekend. Johannes is het erom begonnen dat wij weer heel primair, heel elementair weten waar het in het geloof om begonnen is. Om de verbondenheid met de vader en de zoon. En dat God licht is. Dat er in hem geen duisternis is. En heel persoonlijk dan naar ons toe. Zegt Johannes meteen radicaal. En als u zegt dat u God kent. En als u zegt... Dat u ook met God verbonden bent en u leeft toch in de duisternis, bent u eigenlijk een leugenaar? Dan is de waarheid niet in ons. Nou komen we eigenlijk al dichter bij de emotie van Johannes. Hij begint dus als het ware wel met dat doel. Maar waar zit nou eigenlijk precies de wortel waaruit hij spreekt? Mijn zin zien zit hij in het tweede hoofdstuk. Ik heb dat u voorgelezen. Het achttiende vers. Kinderen het laatste uur is aangebroken. Nu al treden er veel antichristen op en daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Er is dus eigenlijk heel wat gebeurd in die gemeente of in die doelgroep waar Johannes het over heeft. Later in deze brief zegt Johannes dat als je de vader en de zoon... Niet beleid. Dat je dan ook terdegen antichrist bent. Daarom begint hij die brief met. Dat ons geloof erop gericht moet zijn. Dat we verbonden zijn met de vader en de zoon. En als we dat al ontkennen. Dan zijn we zeker. Dan horen we zeker bij de antichrist. Johannes Hartstocht. Komt eigenlijk diep uit zijn tenen. Heb je eigenlijk degene die nog bij die gemeente horen, een hart onder de riem steken en zeggen, jullie, pas op wat je doet. Want jullie kennen het getuigenis van God, volg daarom de wereld niet, want alles wat in de wereld is, staat haaks op wat de Vader wil. Doe niet precies hetzelfde als degene die de gemeente verlaten hebben. Want zij hebben er in feite, zij zijn er in feite met hun hart nooit bij geweest. Als je de vader en de zoon ontkent, of, en dan komt Johannes heel dichtbij, als je ontkent dat als je gelooft, dat je dan Gods geboten moet bewaren, Dan kun je wel zeggen dat je God kent. Maar dan ben je eigenlijk nooit dicht bij de bedoeling geweest van God. Datgene wat God altijd bedoeld heeft te zeggen. Kom, kom dicht bij mij. Kom heel dicht bij mij. Daarmee heeft God altijd willen zeggen. Blijf dan wel heel ver weg van zonde. Dat is hetgene wat hij zegt bij de, bij de berg. Ik ben bij jullie gekomen. Opdat ik vrees over jullie breng. Opdat je niet zondigt. En dat is eigenlijk ook hetzelfde wat Johannes zegt. Eigenlijk is die brief, zou je kunnen zeggen, een voortzetting van Exodus 20. Een brief van de allerdiepste, van de alleroorspronkelijkste voortzetting van Gods eigen woorden, van Gods eigen bedoelingen. Wat doet God bij de berg? God maakt zich bekend, God presenteert zich. God zegt, ik ben degene die jullie lief heeft. Tot in het duizendste geslacht van degene die mijn geboden bewaren. Maar wat zegt hij in hetzelfde woord ook? Dat we onze naaste lief moeten hebben. Wat doet Johannes? In feite precies hetzelfde. Jaap die legde vanmorgen echt de nadruk op. Als je verbondenheid hebt met de vader, dan heb je het ook met elkaar. Klasse Jaap. Want dat is precies wat God bedoelt, ook in zijn woord. Dat is precies wat God bedoelt in Exodus. Dat is precies wat God bedoelt in Johannes. Als wij een intimiteit met God willen, als wij een relatie met God willen, als wij daar aan willen werken en we denken alleen maar aan die horizontale relatie, dan is het foute boel. Ja, het begint inderdaad verticaal. Verbondenheid met de vader en de zoon, daar begint Johannes mee. Dan valt hij eigenlijk alles het ware met de deur mee in huis. Maar als het dan blijft alleen maar horizontaal... dan zullen we al heel gauw merken dat wij toch in de duisternis zijn. Want God heeft diep in ons hart gelegd dat we ook een opdracht hebben in de wereld. Dat we er ook zijn voor elkaar. Dat als wij een broeder of een zuster, is, een zuster zien in duisternis... Dat we dan niet ons hoofd afdraaien. En net doen of we het niet gezien hebben. Nee, betrokkenheid tot op het bod. Omdat die verbondenheid met de vader en de zoon er is. En de liefde die in onze harten is uitgestort. Wat Johannes eigenlijk vanmorgen... Heel radicaal bij ons brengt, is de meest elementaire visie op wat eigenlijk zonde is. Het zat ook niet in mijn bloemlezing, maar van zonde wordt letterlijk gezegd in 1 Johannes 3, dat het overtreden is van Gods gebod. Maar als je eigenlijk let op de hele context van Johannes. Is zonde. Weggaan uit Gods gemeenschap. Eventjes denken. Heer ik ben eventjes niet thuis. Ik doe nou even wat ik zelf wil. Dat is voor mij veel te prettig. Wat u, wat u wil, is voor mij eventjes te hoog. Johannes waarschuwt ons, wat dat betreft, heel scherp. Johannes zegt in 1 Johannes 5, er is zonde die tot de dood leidt. Hij zegt u, maar hoe, ik begrijp er nog steeds niks van. Ik heb altijd geleerd dat als je wederom geboren bent, dat het voor eens en voor altijd oké okay is. En uit deze brief van Johannes wordt eigenlijk mijn geloof een beetje aan het wankelen gebracht. Want één Johannes zegt dat helemaal niet. Zo radicaal, wie wederom geboren is zondigt niet. Nou zegt u, daar kan ik helemaal niet bij. Maar we moeten wel alle feiten die Johannes vertelt over zonde, Die moeten we wel eventjes goed op een rijtje zetten. Want predikt Johannes ons nou dat we perfect moeten zijn? Predikt Johannes ons nou dat degene die wederom geboren is. Dat hij tot zijn dood toe of tot haar dood toe nooit geen zonde meer doet? preekt Johannes de zondeloze mens? Absoluut niet. Ik heb het met u doorgenomen vanuit de bloemlezing. Eigenlijk zegt hij meteen na de eerste tekst. Die heb ik u voorgelezen uit hoofdstuk 2. Ik schrijf u dat opdat u niet zondigt. Zegt hij meteen... Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben we een pleitbezorger. Oh, dus de soep wordt nog niet eens zo heet gegeten als dat die opgediend wordt. Het valt allemaal nog wel mee. Dus we kunnen er nog wel eentje. Is dat een ontkrachting van wat Johannes nou net gezegd heeft? Wis en waarachtig niet. Er zit wel een geheim in. Zondigen in 1 Johannes heeft een Griekse achtergrond. Omdat deze brief in het Grieks geschreven is. En in het Grieks zit daar een, in die modus een progressief aspect. Progressief van, wil zeggen van je blijft te doen. Dan is meteen eigenlijk een heleboel van de wazigheid van Johannes ontdaan van onduidelijkheid. Dan wil het eigenlijk zeggen, als ik wederom geboren ben, zondig ik niet, wil dan eigenlijk zeggen, blijf ik niet in zonde. Het normale geloofsleven is gehoorzaamheid aan het gebod van God, dicht bij God leven, in de verbondenheid met de Vader en de Zoon. Als wij eigenlijk blijven op een niveau van 'ik kan er nog wel eentje', want er is toch het bloed wat mij wast en reinigt, dan hebben we als het ware Niks begrepen van wat God nou eigenlijk bedoelt. Het thema van Johannes is dus niet zonderloosheid. Het thema van Johannes is hetzelfde thema wat de Heere God eigenlijk in onze harten wil leggen. Bij de berg. Hoe staat dat er verder in de Bijbel? Dat je je, je harten en je gedachten erop moet richten. Op de dingen die boven zijn. We zijn wel op de wereld. Maar ons hoofd. Is eigenlijk in de hemel. Ons geloof. Heeft alles te maken met hemel en aarde. Maar is gericht op de hemel. En heeft daarna wel alles te maken met de aarde. Maar vanuit de verbondenheid van de vader en de zoon. Eigenlijk heeft het alles te maken met wat Jeshua, Wat er van Yeshua beschreven staat. Dat zijn soms maar van die kleine regeltjes waar je heel goed op moet letten. Er staat in Johannes 8 vers 29 dat Yeshua altijd deed wat de Vader behaagt. Dus achter die regie van ons leven, het geheim van ons leven moet precies hetzelfde zijn als van Yeshua. Als Johannes zegt, als Johannes ons in zijn brief oproept, om net zoals Yeshua te gaan leven, moeten wij niet denken dat dat voor ons absoluut onmogelijk is. Yeshua was zonderloos. Wij zullen het nooit zonderloos doen. Maar we kunnen wel dezelfde, als, dezelfde inspiratie hebben. Wel hetzelfde doel. Gericht zijn op de vader. Met de zonde. Als onze grootste vijand. En met name zonde. Die scheiding betekent. Tussen God en ons. Johannes zegt. Elke zonde is kwaad. Elke. En dan moeten we. Heel goed aan denken dat als wij toegeven dat het altijd zal inboeten aan onze vreugde, dat het altijd zal inboeten aan, onze, aan ons samen zijn met de Vader en met de Zoon. Zet dat ons leven. Niet op een veel betere plaats. Als we eigenlijk zo het totaalbeeld zien van wat God bedoelt. Intimiteit met hem. In verbondenheid. Eigenlijk als een hele woord aan de geboden. Johannes wil in deze brief ons niet depressief maken. Hij wil niet bij ons de vinger op de zere plek leggen en zeggen. Ja, ik, ik heb het altijd al willen zeggen, maar wrijf het nou eventjes goed. Bij jou op de zere plek. Je bent een zondaar en je zult altijd een zondaar blijven. En je kunt nooit voldoen aan Gods verwachtingen. Dat zegt Johannes helemaal niet. Daarom moet je ook altijd wel door een brief heen kruipen en blijven kruipen. Net zolang tot, het je, tot je het pakt. Johannes benadrukt niet het negatieve. Johannes benadrukt het positieve. God is licht en hij nodigt ons uit om in dat licht te gaan leven, om in het licht te gaan denken, om in het licht te gaan beleven, om in het licht te gaan doen. Nou begrijpen we ook misschien veel meer wat er in 1 Johannes 5 staat, dat...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 Hij had een verwijtende vraag aan God. En waarom had God dat niet kunnen voorkomen? Je zou eigenlijk kunnen zeggen met 1 Johannes 5 op de achtergrond. Dat die man in zijn verwijtende vraag gelijk had. Had deze man gelijk. Als dat waar zou zijn. Was Johannes ontdaan van al zijn kracht. Want God geeft ons wel terdege De kracht in ons hart. Om het goede te doen. Het is maar waar wij op gericht zijn. Als we denken aan iemand als David, de man naar Gods hart, deed ook overspel. Je zou eigenlijk zeggen in de context van e. Johannes, dat kan niet. Als je de man naar Gods hart bent, ben je toch wederom geboren? Maar ook al ben je honderdduizend keer de man naar Gods hart... Wij zijn geen robot. Wij zijn niet iemand die alles gegeven moet worden. Wij zijn iemand die zelf een keuze moet maken om, zoals Johannes zegt, als God in het licht woont, moeten wij ook in het licht gaan wonen. Ook al zijn we van de aarde, moeten we onze gedachten nog wel naar de hemel uitstrekken en naar wat God wil. Dat was ook weer de genezing bij David. Toen de profeet bij David kwam. En de vinger op de zere plek legde. Kwam het ook met David goed. In dit verband. Wil ik nog eens twee pijnlijke momenten uit de Bijbel aanwijzen. Met de vraag aan jullie. Hoe je dit in verband ziet met 1 Johannes 5. Met namelijk de woorden. Zodat het kwaad geen vat op hem heeft. Heel pijnlijk is bijvoorbeeld. Petrus. Yeshua zegt als je mij verlogent. Zal ik je verlogen bij de vader. Wat deed Petrus tot drie keer toe? Yeshua zei. Eer de haan kraait. Zul je mij drie keer verloogen? Petrus had het gedaan? En was dat het einde van zijn leven? Kom nu de vloek van de hel? Vanuit de hemel op Petrus? Absoluut niet. Petrus kwam tot berouw, hij ging naar buiten en hij weende bitter. Hij weende bitter. En dagen later die Yeshua bij het meer. En Yeshua vroeg hem tot drie keer toe, Petrus, heb jij mij lief? Heel pijnlijk. Petrus kon het wel uithuilen. Maar hij had Yeshua lief. Een heel andere man. Judas. Judas verraadde de Messias ook. En wat staat er van hem beschreven? Hij zocht een plaats van berouw. Maar hij vond hem niet. Ja. Maar er staat toch in de Bijbel geschreven, als je God zoekt, zal je hem vinden? Je moet dan eens eigenlijk kijken naar de setting waarin Judas tot dat verraad komt. Ik weet niet of u dat alles ge... heel precies voor uzelf gedaan hebt. Laatst bij de voorbereiding op Pesach zag ik dat nog eens goed. Als je door de, um, het evangelie van Johannes kruipt, zie je dat Petrus eigenlijk tot die daad komt vanuit de setting dat uh, er een vrouw is die niet hoeveel kostbare zalf over Yeshua uitgooit. Natuurlijk, er is al een hoop gebeurd in Judas leven. Hij heeft al een hoop keuzes gemaakt. Maar dat hadden de anderen ook gedaan. Die hadden ook in Yeshua toch niet de redder gezien. Zelfs Peter is niet, tot op het laatste moment zegt hij, het zal je geen zins gebeuren dat u aan het kruis gaat en sterft. Maar voor Judas was op dat moment dat die vrouw al die zalf over hem uitgooide, de reden om naar de hoge priesters te gaan. Lees het nog maar eens na. Hoe die man precies gedacht heeft, weten we niet. Maar wel in die trant van als iemand dit toelaat. Dat je bij wijze van spreken miljoenen euro's eventjes weggooit op een lichaam. Of laat weggooien. Als je dat toelaat dan kun je nooit de Messias zijn. En later zag Judas in. Toen het al te laat was. Dat hij onschuldig bloedverraden had. Onschuldig. Waar ik u mee naartoe wil nemen is. Wat, welk kwaad wordt er in de Bijbel niet vergeven. De zonde tegen de heilige geest. En deze vraag moet ongetwijfeld in het kader van Johannes gesteld worden. Omdat Johannes spreekt van er is zonde tot de dood en er is zonde niet tot de dood. Als wij bij onszelf zien dat wij niet in de aanwezigheid, niet in de verbondenheid leven met de vader en de zoon... En we hebben gezondigd. Dan moeten we met een snel treinvaart terug naar de Vader en de Zoon. Terug naar het licht. Want niemand van ons kan zeggen, Heer, ik heb niet gezondigd. We zullen allemaal van tijd tot tijd in duisternis leven. Maar het woord van God roept ons op om in het licht te wandelen. Om in het licht te denken, om in het licht te leven. En zo ook als we in de weg, als we op de weg gaan, eigenlijk een klein beetje richting dood, is er een schreeuw vanuit de hemel. Eigenlijk het ene woordje, kom! Kom! Blijf niet in die duisternis. Kom tot het licht, want anders is het foutenboel. boel. Anders loopt het fout af. Dan kun je nog zoveel mooie ervaringen hebben in je geloof. Maar je geloof moet niet gebaseerd zijn op je ervaringen van gisteren. Of van 10 jaar of 30 of 50 jaar geleden. Al is het 99 jaar geleden. Ons geloof is gebaseerd op de verbondenheid met de vader en de zoon. Nou Judas, eigenlijk is hij ook op weg richting dood. Weg uit de gemeenschap met de vader en zeker met de zoon. Maar Judas, het probleem van Judas, is dat hij niet de Messias erkende. Lees dat maar eens na in die context, dat de zonde tegen de Heilige Geest is... Opdat wij de messias niet erkennen. Ik daag u uit als u het niet met me eens bent om dat tot op de bodem uit te zoeken. Het is niet anders. Dus gaan wij in het kader van 1 e Johannes weg van God. Is en blijft de opdracht. Terug naar de vader. Terug naar de zoon. Want alleen dan zijn we in het licht. Is dat geen heerlijk leven met God? Maar zegt u, zo heb ik het vroeger altijd gehoord. En er is toch iets in mijn hoofd wat zegt... Als je het geloof zo terugbrengt tot alleen verbondenheid met de vader en de zoon, dan ben ik eerlijk gezegd niet thuis. Want dat hoor je in zoveel kerken. Geloof in Jezus en je bent behouden. Ga naar de vader en zie jezelf als zijn kind. Maar dat zegt Johannes ook niet. De hele boodschap, de hele emotie bij Johannes is, ga terug naar de Vader, maar blijf in het licht. En in het licht blijven kunnen we alleen als we ons aan zijn geboden houden. Opnieuw, steeds weer opnieuw. Die geboden blijven altijd een herkenning voor mezelf, een graadmeter. Hoe goed gaat het met me? Die doen me er altijd aan denken, hoe dicht leef ik in intimiteit met God? Hoe dicht ben ik bij God? Hoe belangrijk vind ik om dicht bij hem te leven? Als we denken dat we kunnen geloven zonder ook maar iets van die geboden in ons hoofd te hebben... Zonder daar ook maar ooit aan te willen denken. Omdat die achter ons zouden zijn. Dan hebben we van heel de boodschap van onze God niets begrepen. Dan gooien we die eigenlijk achter ons. Het is dus verbondenheid met de Vader in het licht. In gehoorzaamheid aan zijn geboden. Laat de Heilige Geest een naprediker zijn van dit woord. En als u thuis bent, lees en blijf deze brief, deze brief nog eens lezen en herlezen om heel duidelijk te zien en te blijven zien hoe zit dat in mijn geloof? Hoe, hoe zit dat in de realiteit van elke dag? En hoe spreekt God in de realiteit van elke dag, in de wereld die leeft in duisternis, tot mij? En spreekt Hij mij aan, wandel in het licht. Wandel aan mijn hand. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Vader in de hemel, ik wil u danken dat uw woord enorm rijk is en dat uw woord ons vanmorgen heeft opgeroepen. Om dat geloof van ons hart onder de lamp te nemen van uw woord. En te kijken hoe leef ik in de nabijheid van de vader en de zoon door de heilige geest. Heb ik u lief met heel mijn hart? Wil ik u volgen? Heer dank u wel dat u ons tot ons spreekt en ik wil u bidden voor ieder van ons. Dat we het goede antwoord geven op u. Dat we ons niet laten verstrikken in angst voor u, omdat u dat helemaal niet wilt. Dat we ons niet laten verstrikken in hyperactiviteit voor u, omdat u dat ook niet wil. Heer, ik wil u bidden voor ieder van ons dat we de rust vinden puur in uw woord, gebaseerd op uw woord. Dat we in het licht wandelen en in het licht willen blijven wandelen tot u komt, ik wil u danken dat u bij ieder van ons in ons hart die overwinning wil geven dat we bij u wandelen, ook al is de wereld om ons heen nog zo in duisternis, dat we u volgen, glorie voor uw naam, amen.